Overbrandsen met het NOS-journaal. Justitie wil dat de man die het NOS-gebouw binnendrong... vier jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk krijgt. Daarnaast wil het OM dat Tariq Zet verplicht onder toezicht... van de reclassering komt. Zet kwam in januari het NOS-gebouw binnen... en eiste zendtijd tijdens het acht uur-journaal. Op de zitting zei Zet dat hij met zijn actie Nederland wilde waarschuwen... voor de fundamenten van het huidige monetaire systeem... en de grootschalige manipulatie door de NOS... Zelf vindt hij niet dat hij iemand had gegijzeld, wel bedreigd. In Portugal is een vierde passagier van de verongelukte bus overleden. Volgens Portugese media gaat het om een vrouw van 64. Reisorganisatie TUI kon haar leeftijd nog niet bevestigen. De vrouw lag in kritieke toestand in het ziekenhuis in Faro. Eerder werd al bekend dat drie Nederlanders waren omgekomen... bij het ongeluk in Zuid-Portugal. Meer dan twintig Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag... bij Albufera in de Algarve. De bus raakte door nog onbekende oorzaak van de weg... en gleed bij een talut naar beneden. Als de politieprotesten rond de Tour de France de veiligheid in gevaar dreigen te brengen, stapt minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie naar de rechter. De politiebonden willen de toerstart in Utrecht aangrijpen om actie te voeren voor een betere CAO. Politieagenten hebben volgens Van der Steur het recht om te demonstreren als de veiligheid maar niet in gevaar komt. Griekenland en Rusland hebben een overeenkomst gesloten over een gaspijpleiding. Daarmee moet Russisch gas via Turkije en Griekenland aan Europa worden geleverd. De pijplijn moet in 2019 klaar zijn. Brussel bekijkt de toenadering tussen Athene en Moskou met Argesogen. De Griekse minister van Energie zei dat de samenwerking niet bedoeld is om Europese landen te dwarsbomen. Het weer vandaag buien, alleen in het zuidwesten is het zo goed als droog. Tussendoor ook wat zon en het wordt 14 tot 17 graden. Morgen in de middag wat meer zon en een graad of 17. Dit was het NOS Short. CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Laren en de Afrit Bunschoten, 8 kilometer. Op de A10 de ring van Amsterdam bij de Rui 4 kilometer. Daar ligt Rommel op de weg. Er zijn twee rijstroken dicht. Het gaat daar om een spanband, dus waarschijnlijk gaat het niet al te lang duren. En op de A16, daar staat de Van Brienenoordbrug open bij Rotterdam. In beide richtingen levert dat een file op van 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. z We met, met nu. ZFM. lunch. Oh, dank u wel, hoor. <lacht> Geweldig gezellig. Geweldig gezellig. Even zetten van geef hoor. Even goed gaan zetten. Als duvel naar beneden hoor. <lacht> Zo. <lacht> gezellig. Voor onze eigen crew, ha. En weer thuis, hè? Dag, meneer. Dag, meneer. Dag, je wagen. Oh, er zit er nog één, Dag, meneer. Oh, verrek, nou zie ik het pas, het zijn leken. <lacht> ik dacht dat het ook ha-ha-heren waren. Ik hou even de gitaar stemmen. Ik geef u me eens even de A van Antonius. <lacht> en geef u me de B maar van Benedictus. Nou, ja, met Antonius en Benedictus zal het wel gaan vanavond. Ja. Dames en heren, voor zover u het nog niet is, ik ben frater Vanantius, het schin op geul. Beter bekend als de zingende frater. Niet te verwarren met die andere arties uit Ubago voor Worms. Dat is de pratende pater. En dan hij nog schijnt het in schimmert, een brullende broeder. En in Herkenraad, een kroenende waardemoeder. En als ik goed ben ingelegd in zusteren, twee zuchtende zusteren. Maar ik neem aan dat u mij daar niet mee verwaart.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 Zeg, dat concilie duurt nog minstens 85 jaar hè? Nou ja, de tien overlevenden Worden dan automatisch kardinaal Dat is een goeie hè? Die heb uit de recreatiezaal Wil <lacht> je nog een puul, zeggen ze een schin op gud Zeg maar ja tegen het leven Ja tegen het leven van je ammen En je glorie en je heen. Zeg maar ja tegen het leven Ja tegen het leven Anders zeg het leven nog niet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 Ik wil iets vertellen over mijn tamcafeetje. Ik kom vanmorgen voorbij mijn tamcafeetje. Ik denk, ga eens even een kopje koffie halen. Ja, het was tenslotte nog bezochend, hè? Ik sta aan de tonenbank... ...kom er een chauffeur op. Maar van die chauffeur die zegt tegen mij: ...frater, kan ik u iets vragen? Ik zeg: ga je gang? Hij zegt: frater, bestaan er zulke grote penguins? Ik zei, nee chauffeur, als je die gezien, hebt, zijn speelgoeddingetjes. als dan zijn ze van sukkela geweest. Toen zegt die vrater, we staan al zulke grote penguins. Ik zeg ja chauffeur, die bestaan, maar het zijn jonkies. Toen zegt die vrater, we staan al zulke grote penguins? Ik zeg nee chauffeur, hij zegt echt niet, ik zeg absoluut niet. Toen zegt die, verdulle me vrater, heb ik toch twee nonnen over hier. Nou, u toch laag, Kom. Mijn kerstmis. Wat was het koud, mijn kerstmis, hè? Oh, jongen, wat was het koud, mijn kerstmis? Ik weet nog goed, ik ben mijn eigen dag. Verdelle, wat is het koud, mijn kerstmis? Ik wil mijn binnen binnengaan om een klein hartverwarmertje te kopen. Wat denk je dat ik voor de deur zie zetten? Een nonnetje. Een nonnetje. Ik zegt zuster, wat doe jij daar? Ze zegt, vader, ik haal op voor kerstmis. Ik zeg, mens, je mag wel eens voor je eigen ophalen. <lacht> dan zie je eruit, je hebt een hele roeie neus. Je ziet blauw van de weer Ga naar binnen. Ik ze zeg vader, een non in een café? Ik zeg, je zeker een non in een café? Ze zegt, dat doe ik niet. Ik zeg, je doet het wel. Je gaat naar binnen vooruit. Zegt ze, nou, vooruit, dan maar, maar dan wel graag in een donker hoekje, <lacht> En enfin, we zitten in een hoekje. Ik zeg, en je gaat ook iets, nou ook iets gebruiken. Je neemt een dubbele jenever. Dat ze vater een non-jenever, ik zeg jazeker, en een kouwe, non dan een dubbele jenever. Vooruit! Dat ze nooit je maar weet, ik kan niet doen, jenever. Ik zeg, je neemt een dubbele jenever, Ik Zegt ze nou, vooruit dan maar, maar dan wel graag een kopje, hoor. <lacht> en fijn, er komen over, Ik zeg, er komen over, Ik zeg, over, voor mij een vermoedje, en dan een dubbele jenever en een kopje. En die ober die roept naar het buffet. ver moet dat een dubbelje mee van een kappie. Toen roept de man van achter het buffet is die verrekte nonder nou weer. Oh. Lekker, Wim Zonneveld met uh, een stukje Vrater Financius. Het kan nog veel langer duren hoor, maar dat duurt uh, erg lang. En we hebben besloten om nog meer te doen in dit programma. Dus uh, dat was Wim Zonneveld met Vrater Financius. Yo! En nu luistert natuurlijk nog steeds naar CFM's antwoord: hè? het uh, hipster radio van Zandvoort. Nou, dat is niet zo moeilijk, want dat is er maar één. Maar, in ieder geval, gezellig dat u er nog steeds bent. Vanavond gaan we haring appen. Nou, u gaat haring appen. Ik niet hoor. Nee, maar u wel. U kunt vanavond haring appen. 1500 hè, moeten er gelijktijdig uh, opgesminkeld worden... om het wereldrecord haring appen uh, dus allemaal uh, te laten gebeuren. Nou, oké. Okay. Uh, ik denk dat er wel iemand aanwezig is die daar een fotootje van maakt. Misschien Ed Sheeran wel, Je weet het niet. Wie heeft het over een fotograaf? Oh, Loving can hurt Loving can hurt sometimes But it's the only thing that I know When it gets hard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 For me to come home ZFM luncht dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur Geef mij je hand kijk in mijn ogen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 Dat jij jezelf zult blijven. Het is goed zo. Verander niet voor mij. Voor mij.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 Wil ik dichter bij je zijn en ik wil voor je zorg. Ja. Jij bent de liefde. Zijn laatste nieuwe single. Prachtig liedje trouwens. En het volgende is ook een mooi liedje. En dat heet Niet vanavond. En dat is uh, van Aina. Ook mooi trouwens. Ja, ja Niet vanavond. Nee, nou vanavond dan wel niet. Morgen dan. hè? Ik heb het gevoel. Dat ik moet rennen. De klok. Tikt met haar wijzer. Ziet ze snel. Kan ik.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 vanavond, dan vanmorgen maar weer. Ja, ik heb er ook dingen in hoor. Het was Aina. er komt binnenkort zelfs iets nieuws van eruit, maar dat is er nog niet. Komt er allemaal aan. Dit is in ieder geval een oudere opname van er en dat nummer dat heet uh, Niet vanavond. En dit is nieuw. Primrose Green heet het liedje. Van een album dat nieuw binnen is gekomen in de Vinyl 50 deze week. This is from Riley Walker Primrose Green Ook veel nieuw oud werk wordt weer uh, opnieuw uitgebracht. Dit is in ieder geval nieuw Primrose Green van. Uh, well, oh, dan ben ik weet niet wie die man naam kwijt. Oh ja, yeah, Riley Walker heet die man. Het album heet ook Primrose Green. En dit was dus de titelsong van dat album. Ik ik wat we allemaal op woensdag moeten doen. Hè? Maar ja, afgelopen woensdag was ik er dus niet. Dus ik denk, nou, weet je wat, ik doe het vandaag. Ik laat u vandaag gewoon wat, uh, wat nieuwe dingen horen. En uh, het volgende is ook nieuw binnengekomen in die Vinyl 50. Alleen, dat is geen nieuw album. Dat is een album uit, uh, ik dacht uit 1999 of daarom. Het is dus in ieder geval wel van David Bowie. Nieuw uitgekomen dus. En het album heet Hours. Ja, uren dus. Hours, uren. En het nummer wat we willen verdraaien, Thursday's Child, David Bowie. ...als u de hele lijst nog eens wil bekijken... ...dat kan natuurlijk op www.viniel50.nl Of je toetst gewoon weer bij Google... ...Vinyl50 in, dan komt het ook goed. Het is een leuke website... ...je kunt er ook wat nieuwtjes te weten komen... ...je kunt er ook wat informatie over de albums vinden... Het is best wel de moeite waard om dat te zien. En je kunt dus zien welke vinylplaten er dus allemaal op dit moment goed verkocht worden. Nou, de top drie heeft u gehoord. Stones, Muse en Nirvana. En ik ben nu nog bezig met u wat af en toe wat nieuwe binnenkomers te laten horen. Dit album dus heruitgebracht van David Bowie. En het album, dat heet uh, Hours. En het nummer wat wij ervan draaiden, dat heette Thursday's Child. Jawel. Ja, dat is een beetje een snoertje hier. Dat kan ik ook niets doen. Ik wil gewoon niet zoals ik het wil. Nou, schiet op. Ja. Nou, ja, hij doet het weer even. Denk u niet van, uh, wat is het allemaal? Nou, dat is gewoon een gammel snoertje. Nooit, je doet het niet. Um, ik ga gewoon het nieuws lezen. lijkt dat me Lijkt me veel beter. En toen scheid hij er helemaal mee uit. Nou ja. Ik kan er verder ook niks aan doen. De beroemdste badplaats van, Nederland, van de Nederlandse kust is uh, altijd te porren voor een knotsgek avontuur. En uh, ja, voor een knotsgek evenement ook. En zo staat het wereldrecord Haringhappen op de agenda. Zeven Zandvoortse visventers doen gezamenlijk een gooi naar het wereldrecord synchroon Haringhappen. Immers, onze badplaats heeft niet voor niets drie haringen in het wapen. Het huidige record staat met 940 happers op naam van het Friese dorp uh, De Westereen. En de initiatiefnemers in Zandvoort hopen dat 1500 mensen tegelijkertijd in een haring willen happen. Of bijten, kan nog beter. Deelname is gratis. Uh, Haringhandel A. Hoek uit uh, Katwijk, die levert de visjes, uh, die worden uitgedeeld door de Zandvoortse folklorevereniging De Wurf. Het een en ander vindt allemaal plaats op het Raadhuisplein, dames en heren. Er zijn ook wat uh, uh, speciale straten afgesloten. En er is ook maar een bepaalde manier waarop je daarbij terecht kunt komen. Want je moet, als je mee wilt doen, moet je langs de notaris. Dat is niet anders. Je moet gewoon langs de notaris. Want die moet uh, precies tellen hoeveel mensen er komen... om tegelijkertijd in dat visje te happen. Nou, dat een en ander dat vindt dus plaats zo... Uh, Rond half zes begint dat, uh, geloof ik, als ik het goed heb. Ik ga even kijken of dat snoertje het doet. momentje hoor. Even kijken We en wel even zien. Dat moet gewoon werken. Dat ik nog niet. zo irritant, hè? iets niet werkt. Bah. Nou, hij doet het weer even. Goed, euh, de wurf, dat zei ik als laatste. De 54-jarige motorrijder die gisterochtend tegen een auto aanreed op de A-Hofmanweg in Haarlem... is in het ziekenhuis overleden, zo meldt de politie. Het slachtoffer werd door de hulpdiensten ter plaatse gereanimeerd... en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. En daar is hij gistermiddag aan zijn verwondingen overleden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De politie heeft donderdagavond een man opgepakt in de Warmoestraat in Haarlem... omdat hij daar in het openbaar drugs aan het gebruiken was. De arrestant bleek een heel arsenaal aan drugs, dru uh, gebruikersbenodigdheden... en inbrekersgereedschap bij zich te dragen. En uh, had ook enkele messen en een katapult bij zich. In een trein op station Haarlem heeft donderdagmiddag een vechtpartij plaatsgevonden. De politie heeft één persoon aangehouden. Dat meldt de politie op Twitter. Bij de aanhouding werd de politie geholpen door conducteurs en een dappere getuige. Wat zich precies in de trein heeft afgespeeld is niet bekend. Er is bij de vechtpartij één gewonde gevallen welke het goed maakt. Eindelijk bijna zomer lig je daar in je goed afgetrainde lijf... waar je maanden in de sportschool, sportschool eh, voor gezwoegd hebt... of in je... Designer bikini bij de hipste en duurste strandtent die je maar kan vinden... is je hele lijf bedekt met rode uitslag en vergaaien van de jeuk. Boosdoener is de bastaard Satijn Rups. Een ongenoten strandgast wiens sporen... voorgaande jaren al eerder langs de gehele Nederlandse kust voelbaar waren... Deze bastards of bastaards laten kleine onzichtbare haatjes achter in het zand... en als je daarmee in aanraking komt, heb je in no time rode bultige uitslag en heftige jeuk. Genoeg om je stranddagje behoorlijk te verknallen. De, de GGD waarschuwt strandgangers dan ook de rupsen niet aan te raken en bedekkende kleding te dragen. Ja, lekker. Uh, vast goed bedoeld advies... maar dat is uh, wel lekker zweten en afzien... als de temperaturen oplopen naar 30 graden. Vooralsnog lijkt dat laatste nog niet het uh, geval te zijn uh, voorlopig. Daarom gaan we even naar het weekendweerbericht. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het weerbericht. Nou, het is niet best hoor. Nee, het is niet best. Het is vandaag over het algemeen bewolkt en verspreid over de dag. Uh, komt het tot enkele buien. Het waait weer flink en het is met maximale graad of 16 weer vrij koel. Cool. Vanavond en de komende nacht zijn er opklaringen, maar ook eh, wolkenvelden. En er is nog altijd een buienkans. De noordwestenwind is overwegend matig en de temperatuur daalt naar een graad of elf. Morgen is er in de ochtend nog een buienkans, maar verder blijft het droog. Met geregeld zonneschijn. De wind waait overwegend matig uit het noordwesten. En de temperatuur stijgt naar waarde tussen de 16 en 18 graden Celsius... Zondag neemt de wind en de bewolking weer toe en komt het tot enkele buien. Zo nu en dan schijnt ook de zon en het wordt in de middag omstreeks de 19 graden. En tot zover dan weer dit alles. From your love. Need to move Ja, nou. Zie je hebben luncht? Nou, dan weet je dat ook weer. Ja, zo is dat. Wat nou, gaan we? Oh, ja, natuurlijk. We gaan ons met de agenda bezighouden. Nou, het laatste kwartier is voor van Ens Junior. <lacht> Wat hij schijnt zoveel te hebben dat ik aan de verder het zwijgen te doen. Nou Joop, barst maar los man. Ja, Ruud, zoals je hoogstwaarschijnlijk wel weet hebben we dit weekend vanaf vandaag, en morgen en zondag ook nog, het pop up Zandvoort. Gebeuren. Ja. Daar hebben uh, 54 organisaties en organisatietjes zich aangemeld van tevoren. Daarvan zijn er 38 genomineerd. En die 38 die hebben drie hoofdprijzen uitge uitge uh, opgebracht. En dat, dat, die wil ik eigenlijk belichten. Want het gaat te ver. Want 34 van die 38 die gaan gewoon doorkomen ik. Ja. Het gaat met te ver om elk... Uh, ...agendapunt toe te lichten. Maar uh, op de achterkant... ...van de Sanfordse Courant van deze week... ...staat het volledige schema... ...van zowel vrijdag, zaterdag... ...als de zondag. En daar kan ieder voor zich... ...kan daar uh, in kijken... ...wat hij of zij daarvan interessant vindt. Wat, wat wij als krant ...in ieder geval gaan volgen... ...dat is de nummer 1 die er is geworden. Dat is... Uh, de uh, uh, ...Movie Night and Beach... Die heeft 3000 euro gewonnen vorige week, of twee weken geleden. En dat uh, is zowel op vrijdag als op zaterdag als op zondag bij Bad Zuid, uh, St. Van Bad Zuid. Op het strand voor de deur en dat is een, een, een filmfestival, documentaires worden er getoond, alleen maar goeie. En dat uh, gebeurt dan s'avonds uh, op z'n vroegst en dat is vandaag om tien uur en op z'n laatst, dat is morgen vanaf half twaalf en dat duurt dan tot half één. Um, dat is een beetje typisch, maar men heeft toestemming voor gekregen, want normaal moet het om twaalf uur op het strand helemaal afgelopen zijn. ...van de gemeente Zandvoort. Nou, die hebben dus de toestemming gekregen om een half uurtje langer door te gaan. Dat is dan morgen en dan zondag weer om tien uur. Dan, vandaag. Ja, vandaag is dan eindelijk, dan moet het tevoorschijn komen... ...het wereldrecord Haringhappen. Dat moet naar Zandvoort komen. En Zandvoort heeft zelfs in het gemeentewapen die haringen staan. En het wereldrecord Haringhappen, dat ligt bij een Friese gemeente... Hoe dat nou in Friesland mag komen, mag lieve heer weten. Ik heb geen flauw idee. Maar zeven uh, haringventers in Zandvoort... die vinden dat uh, Zandvoort daar eigenlijk min of meer recht op heeft. Wat willen ze nou gaan doen? Ze willen vanmiddag vanaf uh, half vijf... er staat zes uur, maar om half vijf... Bent, vanaf half vijf bent u van harte welkom. En om zes uur moet er dan simultaan... dus allemaal tegelijkertijd een haring naar binnen gewerkt worden. En men... <coughs> sorry, men wil... 1500 mensen daar naartoe krijgen. Dat zouden er dan officieel... ...bijna duizend meer zijn dat er, dan dat er in Friesland is gebeurd. Uh, er, sta, er, staan, er zijn berichten dan naar 940... ...maar er zijn onofficiële niet professionele berichten. Uh, het officiële wereldrecord staat op, op iets van 600... ...nog een beetje mensen die tegelijkertijd die haring hebben gehad. Sandvoort wil dat op 1500 brengen. En dat zijn nogal behoorlijke verschillen. gaat dus om vandaag om 6 uh, om uur, uh, half 5 moet ik zeggen... naar het Raadhuisplein... Daar wordt hij ontvangen, daar weet, krijgt hij te horen wat er te doen staat. Om 6 uur wordt er een signaal gegeven dat iedereen, zijn haren die op dat moment is uitgedeeld, naar binnen laat glijden, zoals wij dat zo lekker noemen. Dus uh, vandaag bij uh, het Esplein. En dan hebben we het, uh, het uh, de, de nummer 3 van, uh, van die ja, competities eigenlijk. En dat is een beachvolleybal toernooi. Dat begint morgen om 9. Nee, zeg ik? Ja, om 9 uur s'avonds. Uh, bij strandtocht in een storm. En dat heet Glow in the Dark Beach Volleyball. Waarom dat in hemelsnaam op het in zijn Engels moet, dat, dat weet ik niet. Uh, ik ben daar niet zo'n beetje voor. Maar goed, men heeft dat niet anders uh, besloten dan dat heet Glow in the Dark Beach Volleyball. En dat is een volleybaltenoon. Dat wordt gespeeld in kleding die reflecteert op licht. Nou, je, je kent dat wel, die... Uh, Glow in the dark uh, stickers. Dat uh, als je daar uh, met, met een beetje licht naartoe gaat, dan komen ze fel op. Nou, dat is de bedoeling dat dat ook zaterdagavond gebeurt. Nou, dat is hetgeen van het uh, Beach uh, nee, Pop. Nee, Pop-Up Festival. Wat wij uh, willen meenemen in ieder geval, Ruud. Dan is er uh, uh, morgen om drie uur bij uh, uh, Vogels Beach. Is een wijnveiling. Uh, dat is de gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Lions Club Zandvoort. De Lions Club Zandvoort is net zoiets als de Rotary Zandvoort. Doen goed werk, willen met die uh, wijnveiling willen zij uh, geld bij elkaar halen voor het uh, Zandvoort Jeugdfonds. Uh, dat moet ervoor zorgen dat ieder jaar uh, kinderen van minder bedeelde gezinnen uh, kunnen gaan sporten. Ze betalen daarvoor uh, de, de kleding, de contributie met een maximum van 225 euro. Per jaar. Dat is dus morgen en dat begint om drie uur. Dat is voor iedereen toegankelijk, vrij toegankelijk. Je kunt daar bieden op wijn. Heeft u de wijn gekocht en betaald, dan wordt die voor u naar huis gebracht. Want het is eigenlijk geen doen om met een doos wijn onder je armen uh, weer naar boven te gaan en naar huis te rijden. Dus die wordt bezorgd en dat komt allemaal dik in orde. Vanavond is ook nog Van Kessel Live bezig. Van Kessel Live, dat, uh, dat is de Zandvoortse, ja, tussen aanhalingstekens, uh, popband... die koffers uh, uh, maakt, uh, goede koffers, echt uh, goed, steek goed in elkaar. En die willen ook nog een keertje het Zandvoortse uh, Nieuwe Lied... Parel aan de Zee willen ze promoten. Vanavond ook is er dan uh, in de sporthal, uh, morgenavond moet ik zeggen... Uh, in de sporthal uh, de finale van... Van het Zandvoortzaalvoetbaltoernooi. Dat is zes weken achter elkaar is er gezaalvoetbald in de Korven Sporthal. En eh, uiteindelijk na schiftingen, schiftingen, schiftingen, schiftingen. Zijn afgelopen week de halve finales gespeeld. En eh, zaterdag is dan de finale. De, degenen die zich niet via de schriftingen geplaatst hebben, dat zijn Café de Klikspaar en de Elite. De Elite, dat is een vriendenclub die al jaren met elkaar voetballen en zich de Elite noemen. En Klikspaar, die hebben zich geplaatst voor de sportiviteitsbeker. Dat wil zeggen dat ze de minste gele uh, rode kaarten hebben gekregen tijdens het hele toernooi. En dat is de eerste wedstrijd zaterdagavond om half acht. Om kwart over vracht wordt gespeeld Café 4 tegen Air Force. Om, ne om negen uur Barry Paap Alexanderhoever tegen De Loos. Ik weet niet waar de loods vandaan komt. De rest van de teams zijn allemaal zandvoortse teams. En dan om kwart voor tien de grote finale. Berg Totaal Techniek tegen Sektime. En dat zijn precies de twee teams die ik van tevoren eigenlijk voorspeld heb. Sektime is er bijna altijd bij. En Berg Totaal Techniek, dat is het team van... Uh, van... Uh, Peter, uh, van uh, uh, Dennis Berg. Die uh, heeft zijn zoon uh, wat voetballers uit laten nodigen. En die zijn vorig jaar voor de eerste keer kampioen geworden. En dit jaar gooien, doen ze weer een gooi naar de titel. Dan hebben wij uh, zondagmiddag om drie uur... nog in de... Uh... ...in de protestantse kerk... ...een concert van Classics Concerts... ...dat is het uh, Kennemer Jeugdorkest wat erop treedt... ...ontzettend goed orkest... ...dat heel professioneel bezig is... ...allemaal jonge mensen van uh, tot, tot 25 jaar... ...die treden daarin op... Uh, ...de entree is uh, 5 euro... ...dat is al uh, 2 jaar zo het geval... ...daar kunnen ze niks aan doen... ...want ze krijgen geen subsidie meer van de gemeente... Maar vijf voor 5 vijf euro heeft u 2 uur prachtig mooie muziek. Met echt uh, toonaangevend uh, koren is dat. Dan om 4 uur in uh, Talassa aan Zee. Dat is uh, Versa uh, moet ik zeggen. Daar treedt op het uh, Wouter Kiers quintet in het kader van Jazz aan Zee. Wouter Kiers, dat is een uh, saxofonist. <lacht> ik heb hem al een paar keer mogen zien. Bij eh, Café Homestay. Nou, eh, hij treedt dan zondag om 4 uur op, en dat doet hij ook voor een tot 7 uur. Bij eh, Talassa. En hij neemt mij eh, Kajan Witmer op piano, Hans Ruijg ook op de bas. Maarten ik, uh, Kruiswijk op drums... en Daniel Patricias... op de rest van de percussie. En uh, ook absoluut aanbevelenswaardig... om daar naartoe te gaan. Het geeft ontzettend uh, sfeervol... en het is, uh, ja, het is gratis andré. En dat, uh, dat is ook natuurlijk wat in Zandvoort. En dan uh, nog even een, uh, een lansbreker voor maandag... om 7 uur. En dan heb ik eigenlijk mijn... Uh, het, uh, in de snelte heb ik het gedaan, Ruud. Dat Gaalig. is er in de krocht... En ...een concert van A New Wave, dat is de muziekschool in Zandvoort. Die is altijd op het einde van het seizoen, hebben ze twee concerten. Vorige week maandag was het concert van de popbands. Uh, ik zelf vond het voor de zaal te hard. Het was erg goed, maar het was te hard. Het, lijkt wel of er een, het leek wel of er een, een, een competitiebeest was tussen drummers en gitaristen, wie het hardste kon spelen. Nou, ik, ik weet niet wie er gewonnen is, maar het was te hard, maar wel goed... Komende maandag, dan is het akoestische concert. En daar ga ik, denk ik, geweldig van genieten. Dat heb ik vorig jaar ook gedaan, het jaar daarvoor ook. Maandagavond, gratis entree in uh, Theater de Krocht. steekt dan uh, de, de, de akoestische gedeelte van New Wave op. Hé, hey, hey. <laughs> nee, je, je zal wel buiten adem zijn nu. Ja, dat zal bijna schelen. Ik heb ja. het heel snel gedaan. Ja, nou, dat, dat hoorde ik niet zeggen. jongen, jongen, jongen. Ja. Nou, niet te geloven, ik ben helemaal trots op je. Dank je, dank je. Je hebt bijna tien minuten nodig. Ik zei het al, hij neemt gewoon het programma over. Maar Joop, hartstikke bedankt. Ga je ook haring halpen Vanmiddag ook niet. Of lust je geen haring? Wat zegt u? Oh ja, lust Ik ben geen zandvoerster, maar je kan mij onder de haring begraven. Nou, mij niet hoor. Alleen de lucht al. Dat hebben vaak mensen uit kustplaatsen, want dat ja. is het in feite ook, laten we eerlijk zijn. Ja, nou, ik, ik vind het uh, heel interessant, het is absoluut niet een haring pruim, nee, al, nee, nou al Nou al, ik al moet ook niet. Ja, ik, ik snap dat niet. Nee, uh, ik vind, ik vind uh, het maar een, een glibberig ding. Maar goed, uh, dat, uh, laat ik dat niet zeggen, want dat, dat, dat record moet er komen natuurlijk. Ja, uiteraard. Ja, dat, ja, dat, dat record moet er komen, dat, dat kan uh, niet dat anders. Dus is dan uh, vanavond om 6 uur, half 6 dan bent ja. u van harte welkom. En uh, ja. ja, kijk, als we alleen al meer dan duizend mensen hebben, dan hebben we al een record. Ja. Maar, de ARIC vindt dus die gokken op 1500. Uh aanmeldingen ja. En dan uh, daar, daar komt ze lekker een antwoord. Ja. Helemaal officieel geteld met een notaris erbij. Ja, je je, je moet ook op een speciale manier naar binnen. Hè? Je kan niet zomaar zeggen van ik loop het raadijs klein op. Je moet echt uh, de route ja, volgen moet... die je gegeven wordt. Ja. ja, en je moet daar achter de hekken blijven. Je mag er niet uit. Nee. Want dan zou je weer naar binnen komen en dan word je meegeteld. Ja. Om dat te voorkomen, heeft deze de organisatie gezegd. Volg de regels op, er zijn een paar regels, uh, maar niet veel. En ja, dan als laatste, <coughs> laatste regel ja laat de haring eens maken. Ja. Nou, ik zal er niet bij weten. <lacht> ik neem wel, ondanks dat men zegt dat haring moet zwemmen neem ik het biertje wel zonder de haring. Vind je het goed? <lacht> ja Oké, okay, nou, uitstekend idee. Hé, <lacht> hey, ik wens je een heel fijn weekend. Ik ga gelijk het programma afsluiten, want uh, ik ben er klaar mee. Want ik hoef geen plaat ook ja, uh, meer op ja. te zetten. Want het is, het is wel klaar gelijk. Uh, het is uh, spijtig dat het er zo gelopen is Nee, nou, dat geeft zon, er niet maar... je. De luisteraars weten in ieder geval dat er het een en te doen is uh, in het Zandvoortse. Uh, zo is dat. Hey Job, fijn weekend en uh, smakelijk haring eten. Hè? Ja, is gelijk, dankjewel en okay. tot volgende week. Tot volgende week. Hoi. Hoi. hoi. Ja, en zo zit het programma er gelijk op. Ja, dit was natuurlijk gepland voor kwart voor één. Maar ja, toen was hij nog niet thuis, dus we moest het op kwart voor twee. Ja, dan zit hem gelijk het eind van het drama. Nou, ik hoop dat u er ondanks uh, van genoten heeft. Uh, ik ga ook naar huis. Ik ga ook uh, geen haring eten, zeker niet. Eet voor wat anders. Ik, ne ik neem al een visie bij het, uh, bij het station Heemstede Aardehout. Er staat die viskar. Oeh, en die heeft lekkere kibbeling, jongens. Oh, oh. oh dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Maar nou, ik doe het toch. Uh, dus dat ga ik lekker doen. Even een visie pakken daar. En uh, uh, wat dat betreft... Uh, nou, ik wens u een fijn weekend. Uh, ik ben er gewoon weer volgende week woensdag. Ja, met uh, CFM Lins. En in de tussentijd... Uh, ja, wie het maandag en dinsdag doet, weet ik even niet. Want Charles gaat op vakantie. Morgen. Dus dat uh, weet ik niet wie dat gaat overnemen. Maar dat zien we dan wel weer. In ieder geval... Nou ja. Ik ben er volgende week woensdag weer. Bedankt voor het luisteren. Fijn weekend. En tot woensdag. Dag.